8 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de onderhandelingen tussen kabinet en oppositie. Die gaan vandaag weer verder. Praten over met Boris van der Ham van D66. En van de kustwacht krijgt u het laatste nieuws over de zoektocht naar de schipbreukelingen. Hoort u ook al meer over in het NOS-journaal.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 Op de A1 bij Amersfoort is vanochtend iemand doodgereden die op de snelweg liep. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Het ongeluk gebeurde bij Amersfoort Noord in de richting van Apeldoorn. Een auto reed het slachtoffer aan en de politie onderzoekt wat er is gebeurd... en heeft de A1 op de plek van het ongeluk afgesloten.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 Fletcher behoort tot een van de kleurrijkste renners in het peloton. Hij is vooral bekend vanwege zijn aanvalslust. De lange solo's of aanvallen met één of twee medevluchters van Fletcher zijn niet te tellen. In 2003 won hij een etappe in de Tour de France. De 36-jarige Spanjaard reed onder meer voor de Rabo-ploeg en rijdt nu voor Vacansolei. Soleil. Dan is het weer nog: eerst laaghangende bewolking of mist. Later geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag komt er meer wind en is er een grotere kans op regen. Het wordt ook frisser. Donderdag en vrijdag wordt het nog maar 12 graden. De Verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velden, een beetje gecompliceerde ochtendspits. Het, ja, en uh, hier en daar een storing ook nog in de systemen bij Rijkswaterstaat. Dus dan, dan is het allemaal een beetje behelpen vanochtend. Uh, vandaar ook niet helemaal het perfecte beeld vanochtend. Maar ja, nog steeds wel mist. Uh, het hele land zo'n beetje, behalve de westelijke kustprovincies, dichte mist. Uh, je hoort het ook al in het nieuws. Een ernstig ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. De weg is nog dicht bij Amersfoort Noord, ook vanwege technisch onderzoek. Vanaf Afrit Soest staat er zo'n 10 kilometer. Verkeer kan even omrijden via Utrecht, maar die A27 is ook al behoorlijk vastgelopen. Het begint al zo'n beetje vanaf de Stichtse brug. Richting Amsterdam, daar begint wat meer schot in te zitten. Tussen Blaakem en Muiden hier en daar nog wat langzaam rijden. Maar daardoor is wel uh, vastgelopen op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Uh, tussen Almere Buitenwest en Almere Poort 10 kilometer. En in die file gebeurt ook nog een ongeluk. Ook drukte op de A16, Breda Rotterdam. Tussen Hendrik Ambacht en het knopen Bresseplein 10 kilometer. Veel orgelmuziek komende tijd in Rotterdam. Daar beginnen namelijk vandaag de orgeldagen. Onze verslaggever ging er ook volop op het orgel. U hoort hem zo.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 Ze zijn er nog lang niet uit in Den Haag. En dus gaan de gesprekken tussen kabinet en oppositie weer verder. Het dreigt een rituele dans te worden. En dus moeten de Maris Spijkers met koppen geslagen worden. Of D66 daartoe bereid is, vraag ik zo aan Boris van der Ham. Eerst het laatste nieuws over de zoektocht op de Noordzee. Want daar worden nog steeds drie schipbreukelingen vermist. Na een aanvaring vannacht tussen een vissersboot en een zogeheten guardvessel... zonk dat laatste schip binnen 20 minuten. Twee mensen werden gelijk uit het water gehaald. Maar hoe is het met de drie andere bemanningsleden? Dat is nog onduidelijk. Contact maar weer met de kustwacht, nu met Peter Verburg. Meneer Verburg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is inderdaad eigenlijk al wat u net zegt. We hebben de drie personen helaas nog steeds niet gevonden... We zijn nog steeds met diverse reddingboten, driekal helikopters, een kustwachtvliegtuig zijn we nog aan het zoeken. Verder assisteren bij het zoeken een tiental visserschepen, maar tot op heden helaas geen resultaat. Nee, als je met zoveel inzet zoekt, dan zou je denken, dan vinden we ze wel. Of is dat niet logisch? Ja, dat zou je inderdaad denken. De zee is grillig, je weet het dus nooit. Het is gelukkig wel heel rustig weer op het ogenblik. De laatste, het nieuws wat wij hadden is dat ze in ieder geval overlevingspakken aan hebben.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 Zojuist is er een uh, marinevaartuig vertrokken uit Den Helder met duikers aan boord. Dus die gaan nu ook naar de plaats van het incident. Nou, wat ik hoorde eerder van een collega, er is nog wel hoop op overleving. Hè? De zee is nog redelijk warm van de zomer. Maar vervliegt die hoop nu snel of? Ja, het is natuurlijk, nu zijn we het half zo'n zes, zeven uur aan het zoeken. En uh, als ze in ieder geval die, die uh, beschermende kleding aan hebben, dan moeten ze het nog wel even vol kunnen houden. Dat is ook de reden dat we nog volop doorgaan met de zoekactie. Ja, het helpt natuurlijk als het, dat het licht aan het worden is. Ja, dat zeker. Precies. Kunt u al iets meer zeggen over de nationaliteit? Nee, de nationaliteit is in zoverre, er is, uh, wordt contact gezocht met ambassades, maar ik kan er nog niets over zeggen. Nee, geen Nederlanders waren er in ieder geval bij gehoord. En de oorzaak ook nog niet duidelijk? Nee, want dat zal uh, nader onderzoek moeten uitwijzen. Ja, um, grote inzet en u zegt de Duikers zijn onderweg, dus ja, ben binnen, ik binnenkort op volle krachten daar. Ja, die, die moeten even natuurlijk een stukje varen, maar dan uh, kunnen ze aan de slag daar. Meneer Verburg, we horen graag weer van u als u ja, nieuws heeft. Hartelijk dank Peter Verburg van De Kustwacht, hoort u. Dan naar Den Haag, want het wordt een spannende week voor de huidige coalitie. Onderhandelingen met een deel van de oppositiepartijen gaat vandaag dus weer verder. En een van die partijen waar minister Dijsselbloem van Financiën mee praat... namens de coalitie is D66 en oud-kamerlid van D66, Boris van der Ham. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u tot een overeenkomst komen... Deze week? Nou ja, goed, de partijen die nu nog om tafel zitten... dus D66, maar ook de ChristenUnie en GroenLinks en de SGP... die hebben wel een governmentele inslag... Hè? dus die, die zijn wel bereid om verantwoordelijkheid te nemen. En het feit dat ze er nog steeds zitten... zou kunnen duiden dat het inderdaad tot iets kan leiden... maar er moet wel heel veel water door de Maas of Rijn... of welke rivier dan ook. Ja, we horen inderdaad die oppositiepartijen... en ook uw leider Pechtold steeds zeggen... ja, we zijn er nog lang niet. Is het een typisch onderhandelingsspel... Of is het echt zo ingewikkeld? Ja, nou alles wat um, al die leiders op dit moment zeggen... Dat daar kan je helemaal niks aan aflezen. Iedereen zal zeggen dat de sfeer goed is en dat het ingewikkeld is. En zo. Ik bedoel, dat gaan ze echt niet met, met u en met ons uh, communiceren. Dat doen ze in die kamertjes waar dat nu gebeurt. Ja, en dat wordt heel erg lastig, want wat je nu ziet... is dat op zichzelf al in de zaterdagkranten al te lezen was... dat het kabinet wellicht wel bereid is om bepaalde offers te doen... zoals het ontslagrecht iets eerder te versoepelen. Een wens van, van in ieder geval een aantal van die partijen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje klein bier. De echte grote hervormingen, dat gaat vooral over de sociale zekerheid... dat kost heel veel geld... Dat levert ook heel veel geld op. Hè, zodat ook bezuinigingen anders kunnen worden ingevuld. Ja, en daar zit het kabinet heel moeilijk mee. Want met name de Partij van de Arbeid... die is helemaal vastgeklonken aan het sociaal akkoord... Ja, en of ze daarvan los kunnen komen, dat is maar helemaal de vraag. Als ze daarvan los kunnen komen, dan kan we tot een akkoord komen. En anders waarschijnlijk niet. Nee, ja, u neemt het wortel in de mond, Het S-woord, socia het, het sociale akkoord. Ja. Um, ja, als, de, als het aan uw partij ligt, als het aan Pechtold ligt... zou dat inderdaad opengebroken moeten worden? Moet het allemaal veel sneller gaan? U geeft al aan, dat levert geld op. Kost ook geld. Um, ook partijlid van u, Rino, ik kan. Voormalig voorzitter van de SER heeft benadrukt dat zo'n sociaal akkoord... toch wel degelijk heel belangrijk is om de rust in de samenleving te garanderen. Wat moet nou prevaleren, vindt u? Nou ja, goed, uiteindelijk zijn de volksvertegenwoordigers gekozen door de kiezer. Ja, en uiteindelijk moet daar natuurlijk wel het mandaat liggen. Hè. Die moeten uiteindelijk de beslissingen nemen in Nederland samen met de regering. Dus kijk, het is natuurlijk altijd heel goed dat er samen wordt gewerkt... met vakbonden en met werkgeversorganisaties. En daar heeft... Dat is dat sociale akkoord. Dus dat is allemaal prima. Maar het is wel logisch dat op het moment dat het kabinet... een deal sluit als minderheidskabinet met dat soort organisaties... dat, ze, dat die organisatie ook zich moet realiseren... dat op het moment dat er dan een meerderheid gezocht moet worden... dat ook die partijen, hè, dus D66, maar ook die andere partijen... ook GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP... ook iets in de melk willen brokkelen. En dat zij ook iets van hun standpunten terug willen zien. Dus ik denk dat als de sociale partners echt een beetje realiteitszin hebben... dan kunnen ze zich wel voorstellen dat dat sociaal akkoord... toch een beetje opengebroken moet worden. Nou, niet een beetje, een boel. Ja, dus daar ook water bij de wijn. Absoluut. Um, vier oppositiepartijen zijn nog over. Hoe sterk staan ze, denkt u? Nou, op zichzelf sterk. Want kijk, het CDA is afge, uh, afgezwaaid. Hè. Die heeft gezegd, nou, deze portie uh, die nemen we niet op ons bord. Verrast u dat trouwens nog? Weet je wel, want het CDA is natuurlijk ook wel een bestuurspartij. Maar op zichzelf kan ik me ook wel voorstellen vanuit electorale redenen... dat het CDA denkt van nou ja, we houden ons een beetje op afstand. Als straks de hele oppositie meegaat in zo'n in zo, in zo akkoord... zijn wij de enige nou ja, middenpartij die nog oppositie kan voeren. Dat kan voor hen in electoraal op lange termijn iets opleveren. Ik hoop niet dat dat het enige argument is, maar dat zou het kunnen zijn... Uh, nou, tegelijkertijd uh, denk ik dat daardoor wel de positie van, uh, van D66 GroenLinks, SGP en ChristenUnie sterker wordt. Ja, en wat, wat hebben ze te verliezen? Ik bedoel, als ze, het, als, ze het niet, uh, als ze niet akkoord gaan, dan heeft het kabinet een groot probleem. Ze kunnen nergens anders uitwijken. Uh, er ligt deze week ook. Een, uh, een, een, de, de pensioenwet ligt in de Eerste Kamer. Als die ja. niet wordt aangenomen, en daar hebben ze ook de steun van de oppositiepartijen voor nodig. Ja, dan is er opeens een gat van 1,7 miljard. Dat is niet nog eens niks. Hè? Dat is nogal wat. Dus uh, ik denk dat onderhandelingen van die partijen groot is. Aan de andere kant zal het kabinet ook heel erg uh, hen onder druk zetten... en op hun verantwoordelijkheidsgevoel spelen. Want nogmaals, het zijn partijen die op zichzelf wel governmenteel zijn. Ze willen verantwoordelijkheid nemen. Ze willen niet op hun konto hebben dat ze het kabinet laten vallen. Want niemand heeft echt zin in nieuwe verkiezingen. Dus het zal wat dat betreft spannend worden. Maar de oppositiepartijen staan sterker. Ja, U, zegt, u geeft het al even aan in het kader van het CDA. U kijkt ook alweer naar de volgende verkiezingen natuurlijk. Speelt dat ook voor D66? Want ja, het wordt je natuurlijk door de achterban. Uh, GroenLinks heeft daar natuurlijk ervaring mee nog wel eens kwalijk genomen... als je ergens een keer het kabinet steunt. Ja, maar dat is bij D66 wel interessant. Want uit de opiniepeilingen, daar ga ik dan maar even van uit, zien we dat de D66-achtige kiezers eh, het minste zin hebben in verkiezingen. En dat is opvallend, want D66 staat uitstekend in de opiniepeilingen. Maar blijkbaar vinden die kiezers toch wel van ja. Maar Daar we zitten we niet op te wachten nu. We willen gewoon nu een kabinet wat regeert. Dus ik denk dat, dat Alexander Pech dat heel sterk staat... als hij gaat onderhandelen en zoveel mogelijk binnenhaalt... in de richting van het verkiezingsprogramma van D66. En dat de achterban van D66 vooral geen nieuwe verkiezingen wil... maar gewoon beleid. Nee, dan zou je ook zeggen, een ledenraadpleging... zoals GroenLinks dat misschien wil, dat is dan niet nodig. Ja, ik denk dat dat voor D66 dat niet zo nodig is. Ik bedoel, het kabinet staat op een aantal punten al vrij dicht bij D66. Het feit is wel dat ze dus geen tempo maken. Nou, als D66 erin slaagt, samen met andere partijen... om er wat meer tempo in te krijgen... dat er echt grote hervormingen worden doorgevoerd... ja dan wordt de facto het verkiezingsprogramma van D66 uitgevoerd... Ja, dan hoef je niet naar de leden, die zullen dat alleen maar aanjuichen. Nee, ze hadden best in de coalitie kunnen zitten, als ik u zo hoor. Ja, nou ja, ik, dat lijkt me allemaal heel erg onlogisch. Maar uh, je, je weet het nooit, nee. ik bedoel, wat dat betreft. Uh, maar ik denk niet dat het erg waarschijnlijk is. Nee, precies. Maar bij het vormen van de coalitie... hadden ze het uh, al kunnen overwegen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar toen was de Partij van de Arbeid en VVD... die dachten dat ze het samen wel konden redden. Dat bleek toch een beetje anders te zijn. Dat blijkt maar weer iedere dag. Boris van der Ham, hartelijk dank. Dank je wel. De uitleg bij de onderhandelingen die dus weer van start gaan vandaag. Jolande van der Velde met mist en aanrijdingen. Mist van en aanrijdingen, vooral en veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. De weg is nog steeds dicht bij Amersfoort Noord vanwege technisch onderzoek naar een ernstig ongeluk. Verkeer op weg naar Amersfoort kan even omrijden via Utrecht, maar ook daar is behoorlijk vastgelopen. Op die A1 vanaf de afritshoest zo'n 10 kilometer. En ook veel vertraging op de A59 Os richting Zerikzee. Het is langzaam rijden tussen Os Oost en knooppunt M over 10 kilometer. Een orgelconcert in een metrostation. Orgelmuziek gecombineerd met videokunst. Een concert met vijf orgels tegelijk. In Rotterdam beginnen vandaag de orgeldagen... om een nieuw publiek voor orgelmuziek te werven. Onze verslaggever Martijn van der Wiel onderging het alvast. Stel je te maken met een echte scepticus... iemand die nog nooit naar orgelmuziek heeft geluisterd... en die moet je met één stuk zien om te krijgen. Oh ja. Oh, Wat speelt u dan? Oh, uh, dat dus nu dit moment. Oh ja, dus nu is dit moment. Ja, dat is... Uh, Onmogelijk? Nee, dat, nou, dat is, dat is wel mogelijk. Uh, ik kan dan mensen echt in tranen laten, laten komen. Eigenlijk. Probeer maar. Oh, dat is goed, hè? Geert Bierling, stadsorganist in Rotterdam... speelt uh, op het orgel in de burgerzaal van het stadhuis... Hij is ook artistiek leider van het festival. Hij is een man met een missie. Ambassadeur van het orgel. Heeft u een zakdoek? <hijntje> ja, dank je, dank je orgel Koning der instrumenten. Ook een ongelooflijk onhandig instrument. Hè? Ja, ja. Uh, als ik violist was, dan zou ik mijn instrument altijd bij me kunnen hebben. Waarom begin je eraan? Omdat het zo gaaf is, man. En ook een instrument met een stevig imagoprobleem. Ja, dat moet ik weer leggen. Nou, ja. Zal ik even naar de vooroordelen gaan? Ja, ja begin daar eerst bij. Vooroordeel nummer één. Niemand leert er meer voor. Jonge organisten, die bestaan niet. Oh, er zijn er heel veel. Ja. Heel veel. Uh, veel conservatoria. Er zijn ook veel privédocenten die lesgeven. Wat bezielt ze? Jonge organisten die daarvoor gaan studeren? Uh, die zijn net zo gek van orgels als Johan Cruijff vroeger van de voetbal. Ander vooroordeel, orgelmuziek, dat is voor uh, bij begrafenissen. <laughs> nee, dat is mooi. Dat is mooi. Bij, bij begrafenissen is orgelmuziek heel mooi. Alleen... Niet zo'n fijne associatie. Nee, het is niet zo'n fijne associatie. Want heel vaak denken mensen dat organisten alleen maar begrafenismuziek kunnen spelen. En, en uh, daar willen we in dit festival ook iets aan doen. Vooroordeel, het is echt iets voor de kerk. Ja. ja. Zang allemaal in kerken. Het ja, ja, grootste nadeel is dat orgels in kerken staan. Het nadeel is dat je dan alleen maar denkt... dat er alleen maar van die muziek opgespeeld kan worden. Terwijl er ook heel veel andere muziek is die soms leuker is. Ja. U zegt dit wel, maar is tegelijkertijd het geloof niet de redding van het orgel? Want ja, zonder al die kerken was het instrument misschien wel helemaal verdwenen uit Nederland. Dan waren ze verdwenen, want die kerken die onderhouden... die orgels natuurlijk, die betalen dat... Uh, maar aan de andere kant, en dat is een beetje jammer van ons vak... is dat soms uh, die kerken weer geen geld over hebben om muzikanten goed te betalen. Er wordt vaak niet goed gespeeld. Komt er ook voor, helaas. Goed, het algemene voordeel, het is een uitstervende soort muziek. En u bent de man die dat allemaal probeert te weerleggen, hè? Nou, ja, ik merk uh, als je enthousiast bent en je speelt goed... dat mensen overstag gaan en denken... wauw, wat is dat mooi, die orgelmuziek. Het gaat helemaal niet slecht met de orgel. Nee, in tegendeel. Dan heb ik nog één vraag, hè? maar ja. ik durf hem haast niet ja. te stellen. Je wilt zelf spelen. <laughs> ik heb altijd nog eens een keer... Mag zeker niet, hè? Nou, natuurlijk mag dat. Natuurlijk, <laughs> natuurlijk. En dan wil ik, uh, wil ik van Bach, hè? Ah, ja, dat is goed. Je weet met welke toets je moet Geen idee. Ja, dat is deze. Precies. En dan met je vierde vinger. Dit noemen ze. Dit is de vierde. Ga je naar beneden. Vier, drie, twee, één. Maar. Ik ben om. <laughs> ja, en dan, dan die lage tonen. Womm. Het is net of je een stofzuigmotor hoort, zo moet je horen. nodig, dat pedaal. Wauw. Tja, Martijn van de Wiel. Dan zien we niet meer terug. Van Bach deed hij het Toccata en Fugo in d Gok ik zomaar. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1-journaal. We zitten hier heel ongelooflijk aan te kijken, maar dat was het wel. De dienstencheck in Nederland zou op korte termijn... 125.000 banen kunnen opleveren. Maar, Marno Remmers, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, dat gaan we eens even uitzoeken. Want in België bestaat het dus al veel langer. We, zijn, we volgen deze morgen Linda Plumot. Die is aan het werk in het huis van Leen Bolle. Nou, je hoort het, hè? de emmers worden gevuld. Ik... Eventjes aan Linda vragen. Er zit zelfs nog een reiskostenvergoeding bij, hè, bij die cheques. Ja, daar zit reiskostenvergoeding in. Hospitalisatie hebben wij en verplaatsingskosten. Dus... De reiskosten dus, hè? Ja, dus... de reiskosten van... van de... En kleding ook nog? Kleding. is. Maar u maakt wel gebruik van de schoonmaakspullen die hier in huis zijn. Hè? U hoeft dat niet allemaal zelf mee te nemen. Nee, daar zorgen de mensen, de gezinnen zelf voor. Die, ja. uh... Die doen daar wel. Ja. Linda wordt dus uitbetaald via, en ze bestaan in, al sinds 2003 in België, via die dienstenchecks. En nu heeft uh, VBGO, dat is een groot bedrijf in Nederland. En dan zegt u misschien, nou ja, VBGO ken ik niet, maar daar horen heel veel andere bedrijven bij: um, Hago, TENS inzetbureau, uh, CARE, allerlei soorten. Bedrijf. U hebt heel veel schoonmakers in dienst ook, hè? Ja, dat klopt. Heel veel. Ik denk in Nederland al meer dan 11.000. Stef Vey is directievoorzitter bij Vbego. U hebt Price, Waterhouse en Coopers opdracht gegeven... om dat Belgische systeem te berekenen naar Nederlands model. En dan blijkt dat dat zomaar ineens... meer dan 125.000 banen kan opleveren. Hoe werkt dat? Nou, 125.000 nieuwe banen. 125 nieuwe banen. Uh, het wij als volgt dat, dat je in feite als, als particulier in Nederland... kun je een dienstcheck kopen, daar betaal je 10 euro voor. Die dienstcheck die kun je bij een dienstcheckbedrijf inleveren... en daarvoor krijg je één uur dienstverlening thuis... Je kunt meerdere dienstseks uiteraard kopen. Vervolgens uh, declareert dat dienstseksbedrijf die dienstseks bij het uitgiftebureau waar het dienstseks gekocht is en krijgt er een maalconform tarief voor. En ja. de overheid financiert het verschil tussen de dienstseks en de prijs van het duur. Het is een gesubsidieerde baan? Het is een gesubsidieerde baan. Met dien dat het wel zo is dat via belastinginkomsten. Uh, en, en doordat zeg maar, huidige werklozen die dat werk gaan uitvoeren... 78% van de kosten terugvloeit naar de overheid. Want anders zouden die mensen werkeloos zijn. Uh, dan kost het ook geld, dan krijgen ze een uitkering. Of ze werken zwart, dan wordt er geen belasting afgedragen. En nu wel. Precies. De, de opzet daarvan is dat... als we mensen die nu een uitkering hebben... Dit soort, dit soort werk kunnen laten doen. Dat vervalt uiteraard de uitkering. Mensen gaan ook belasting betalen. Uh, en mensen die nu zeg maar, in het onofficiële circuit werken... dit soort werk gaan doen, die gaan ook natuurlijk... Deelnemen in een echte, echte werk, zou maar, zou maar zeggen. En die gaan ook belasting betalen. U hebt naar het Belgische systeem gekeken. Ik hoor nu u zeggen. Nou, zo'n dienstesec zou in Nederland 10 euro kosten. Hier kost die 8,5 euro. Oh, ja. het, het, is het Belgische systeem ook. Iets te duur? Nou, wat je nu ziet in België... is dat de vraag enorm toeneemt. In België afgelopen jaar weer 8,8 meer vraag. En ze hebben de dienststheks erg scherp geprijsd. En ik denk dat het dader op dit moment eigenlijk duurt. Dus de Belgische overheid stelt een plafond... in het aantal dienstchecks dat iemand kan, kan kopen. Ja, ja, want anders wordt het onbetaalbaar. Want de overheid moet er wel geld bijleggen. Krijg je niet eigenlijk een soort verschuiving dan? Nee, dat, dat niet. Want er ontstaat eigenlijk een nieuwe economie. Eigenlijk werk wat er nu niet is... Uh, er wordt gecreëerd, waardoor er dus, uh, echt heel veel banen worden. Ja, gegeven. het is wel, maar er wordt zwart betaald. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is er wel. Maar goed, wie zou er niet willen deelnemen aan het echte werk? En mensen die nu zwart werken bouwen geen pensioen op, hebben geen recht op ziektekosten, hebben geen verlofdagen, noem maar op. Dus er zitten ook voor de mensen zelf zitten er veel voordelen aan. Naast het feit dat ze natuurlijk via zeg maar, de dienstchecks mogelijk kunnen doorstromen naar andere uh, uh, maar is het niet ook valse concurrentie kweken? Van, nou, Lynn, even naar Linda vragen. Linda, er zitten wel grenzen aan wat u mag doen. Hè? Bijvoorbeeld even een, een muurtje schilderen of het dak repareren van schuurtjes als het lek is? Nee, dat, dat is niet mogelijk. Dat mag niet. Uh. Nee? Wij moeten ons aan de regels houden. Het, het is net poetsen, alleen poetsen. En, en de rest is vaak man. Uh... Want anders wordt het valse concurrentie voor bedrijven... die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden doen. Dan gaat dan de overheid uh, beconcurreren. Nee, dat klopt. Er zijn een aantal taken die binnen die dienstcheck uitgevoerd mogen worden. En daar moeten we ook bij blijven. Uh, dat is ook onderdeel van een studie. Paris Waterhouse heeft ook aangegeven... dat een verdiepende studie zou moeten gaan... over het wat, wat er precies in dat pakket thuis hoort. Ja, ik, op onze website, op het weblog... heb ik inmiddels het rapport online gezet. En ook een foto van zo'n Belgische dienstcheck... Um... Het, het, het, heet ook, het rapport heet ook Nieuwe werkgelegenheid voor laagopgeleiden. Da, daar moeten we ook aan denken. Schoonmaakwerk, huishoudelijke hulp. Dat is waar je aan moet denken. Gaan de thuiszorgorganisaties niet uh, protesteren tegen dit idee? Nee, ik denk dat ze het ontzettend zullen aanmoedigen. Want u weet, in de zorg wordt er enorm bezuinigd. Er gaat 40% van de thuishulpen gaat per 1 januari 2015 hun werk verliezen. De vraag is er dus wel, maar die wordt er niet meer ingevuld. Dus het zou een fantastische opzet zijn om te kijken: kunnen we dat met dienstesex? Dat gat wat er valt, kunnen we dat gaan Invullen. U denkt dat mensen die nu werkloos thuis zitten... die niet meer aan de baan kunnen komen vanwege hun uh, te hoge leeftijd... Linda vertelde vanochtend hetzelfde probleem... dat die nu wel aan een baan kunnen komen. Ja, dat is de opzet. Hè, dat, uh, als je kijkt naar het Belgische systeem... dan blijkt dat er meer dan de helft van de mensen... die nu in het dienstjessysteem werken... dat die vroeger een werkloosheidsuitkering hadden. Linda is volop bron. Hoe lang moet u nog door nu? Uh, ik moet tot, half, nee, tot twaalf uur uh, poetsen. Oh, er valt nog genoeg te doen, dat zie ik wel. Ik loop eigenlijk alleen maar in de weg. Aan een verslaggever heb je ook niks. Hè? Misschien moeten ze mij ook dienstchecks en zo. Het zou misschien wat voor hem zijn ook, wie weet. Uh. Dat is aan het uitschrijven. Mijn Rimmers in België om te kijken jo. hoe dat werkt met de dienstenstrek. Check, ja, we komen zo bij je terug. En Straks hoort u, na half negen, hoe ze in Bosnië oude en overtollige munitie opruimen. Dat doen ze op spectaculaire wijze. Ze blazen alles op. Ik ben Guy de Wilde. Ik ben 26 jaar en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Net als 150.000 andere jongeren die op zoek zijn naar werk.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 Op de Noordzee wordt gezocht naar drie opvarenden van een schip. Dat kwam vannacht de hoogte van, van Callans oog in aanvaring met een vissersboot en zonk. Twee opvarenden zijn gered. Volgens de kustwacht wordt er gezocht met helikopters, een vliegtuig en diverse schepen. En duikers van de marine en den Helder gaan zoeken in het wrak. Op het gezonken schip zaten geen Nederlanders. De Amerikaanse minister Kerry is erg tevreden over de vooruitgang die is geboekt in het vernietigen van chemische wapens van Syrië. We zijn dankbaar voor de Russische medewerking en de inschikkelijkheid van Syrië, zegt Kerry. Gisteren werd begonnen met de vernietiging van chemische wapens in Syrië en dat noemt Kerry een goed begin. Vier op de tien werknemers vrezen voor hun baan... en twee op de tien komen niet rond met hun loon. Dat blijkt uit een onderzoek van de FVV meldt het Algemeen Dagblad. Aan het onderzoek deden 13.000 mensen mee. Ze klagen over onvoldoende loopbaanmogelijkheden. Ze hebben weinig vertrouwen in de werkgever. En op daar 1 bij Amersfoort is vanochtend iemand doodgereden... die op de snelweg liep. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Ongeluk gebeurde bij Amersfoort Noord in de richting van Apeldoorn... en de politie doet daar onderzoek. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Zeverin, trekt de mist dan wat op? Uh, nauwelijks nog. Nee, op de meeste plaatsen is het zicht nog ongeveer hetzelfde als een uur geleden. Moet je denken aan uh, zichtwaarden tussen de 100 en 200 meter. Alleen in Zuid-Holland zie ik het wel wat beter worden. Dus ik heb Zuid-Holland uit de waarschuwing gehaald. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het uiterste oosten van Zuid-Holland... nog wel uh, mist heeft van uh, onder de 200 meter. Dus uh, op veel plaatsen nog steeds slecht zicht op de wegen... Komende uren denk ik wel dat het duidelijk beter gaat worden. Want uh, hier in uh, Hilversum en Utrecht... schijnt de zon toch ook al heel fraai boven de mistvlaarden. En dat zorgt ervoor dat de mist gaat optrekken. Juist. De rest van de dag, dus uh, weer Marcel. Ja, precies, Het <laughs> is iets goeds achter de mist. Ja, precies, het wordt echt heerlijk weer. Uh, ik zie amper een wolkje in de omgeving. Alleen bij de Waddeneilanden trekken een paar wolkjes langs. Dus uh, volop zon vanmiddag, een paar stapelwolken gaan er ontstaan. En dan temperaturen van 17 tot 19 graden. En dat zijn uh, hele mooie waarden voor deze tijd van het jaar. En hebben we ook zo'n beetje voor de laatste keer de komende week. Dus hm. uh, probeer ervan te genieten. Ja, want daarna wordt het echt minder, hè? Ja, morgen valt uh, er nog zo'n beetje een kopie van vandaag. Iets meer wind, dus ik denk dat de mist wat sneller optrekt. Maar vanaf woensdag dan krijgen we inderdaad een behoorlijke weersomslag. Er komt bewolking, er komt wind, er komt regen. En de temperaturen gaan duiken. Die komen uit smiddags rond 11, 12 graden. Dat is toch een graad of 8 lager dan vandaag? Ja, dat is niet de best. Michiel Severin, dankjewel. Uh, mist dus hardnekkig? Jolande van der Velde, verkeer heeft er nog last van? Ja, op sommige plaatsen. Ja, zodra het onder de 200 meter is, dan is het toch wel hinderlijk voor het verkeer. Maar qua file-lengtes lijkt het wel mee te vallen. Zo'n 160 kilometer file. Uh, het meeste probleem is toch op die A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. De weg is nog dicht bij Amersfoort Noord... vanwege technisch onderzoek naar die ernstige aanrijding. Volgens Rijkswaterstaatraad gaat rond 9 uur de weg daar weer open. Vanaf het afrit Soest staat zo'n 10 kilometer file. Omrijden via Utrecht kan wel, maar daar is het ook behoorlijk druk geworden... op de A27, ook vanuit Almere naar Utrecht. Uh, de andere kant op richting Amsterdam hadden we vanochtend vroeg ook een aanrijding. Daar is nog 6 kilometer van over bij Muiden. Uh, op de A6 wel een probleempje daardoor, van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Poort zo'n 8 kilometer langzaam rijden. Op de A7 Hoorn richting Zaandam voor Zaandam 9 kilometer. En op de A16 Breda Rotterdam is het langzaam rijden tussen Henrikido Ambacht en het knooppunt en, en op de A59 tot slot van Os naar Zierikzee. Tussen Os en knooppunt Empel 10 kilometer.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 De Tweede Kamer behandelt woensdag de jeugdwet. En daarin wordt bepaald dat de jeugdzorg in 2015 van 15 regio's naar de gemeentes overgaat. Meer dan 400 gemeentes. Denemarken ging ons daarin voor. Daar is de jeugdzorg al sinds 2007 in handen van de gemeente. Ik ga daarover praten met de bestuursvoorzitter van jeugdzorg in Amsterdam, Erik Gerritsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Gerritsen, is de jeugdzorg toe aan een grote hervorming? Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen wel uh, de verhalen kent over te weinig samenwerking, wachtlijsten, bureaucratie en partijen die naar elkaar wijzen. En uh, op dit moment is dat allemaal nog verdeeld tussen drie overheden: Rijk, Provincie, gemeente en ook nog de Zorgverzekeraars. Dus dat heeft heel veel versnippering veroorzaakt. Dus het is denk ik wel, uh, wel tijd dat er een keer een hervorming komt. Ja. Los je dat dan op door het naar de gemeente te verplaatsen? Want ik zei het al, er zijn 400 gemeenten over versnippering gesproken. Nou, ten eerste betekent het als de gemeenten verantwoordelijk worden, dan is er nog maar één bestuurslaag verantwoordelijk. Die krijgen ook al het geld uh, van wat vroeger dus door de drie overheden en de werd uh, versnipperd werd verspreid. Dus dat is een één grote slag. En als het heel ingewikkeld wordt voor de meer specialistische zorg gaan gemeenten samenwerken in zo'n, geloof 41 regio's. Dus als het echt ingewikkeld wordt, dan werken ze gewoon samen. Maar gaat u het in Amsterdam uh, dan bijvoorbeeld niet heel anders doen als in Rotterdam? Nou, die kans is vrij klein uh, en, uh, en uh, daar, daar zit het misverstand in alsof het nu in heel Nederland overal hetzelfde gaat. Als je alles centraal regelt, dan is het overal hetzelfde. Het is nu al niet zo, omdat het hele systeem niet goed functioneert, dat kinderen uh, op de ene plek beter worden geholpen dan, uh, dan de andere plek. Bijvoorbeeld in Amsterdam is er al, zijn er al veel minder ondertoe aan het huisplaatsen dan in andere plekken van het land. Uh, en ik denk juist dat gemeentes in staat zijn om het maatwerk te bieden wat, uh, wat nodig is. En ook door de schuldhulpverlening, de woonhebbercorporatie, de buurtregisseur, de, buurt, de, de mensen in de buurt die erbij te betrekken. En denk ik denk dat persoonlijk die kinderen daar gewoon, gewoon echt beter van worden. Goed. Uh, ik zei het net al, Denemarken is ons voorgegaan. In 2007 hebben we daar een soortgelijke hervorming doorgevoerd. De kinderombudsman Dullaert, die kijkt daar kritisch naar. Laten we even kort naar hem luisteren. In Denemarken zie je dat in de beginnen de gemeentes vooral heel goedkoop hebben ingekocht. En dat moeten ze nu achteraf repareren. En ik hoop niet dat ons dat gaat overkomen. Het gevolg daarvan is dat specialistische zorg moeilijk toegankelijk wordt voor kinderen. En dat mag toch nooit het resultaat zijn. Uiteindelijk wordt deze hele operatie ingezet... om kinderen beter en sneller van zorg te voorzien. Al oh, dus de kinderombudsman. Ja, meneer Gerritsen, um, goedkoop ingekocht. Uh, blijkt uit Denemarken, we zonden daar eerder ook een reportage over uit... in deze uitzending. Veel hebben geprobeerd uh, te voorkomen. Veel in de preventie hebben gezocht. Naar pleeggezinnen hebben gekeken. Gaat dat, staat dat ons ook te wachten? Uh, dat denk ik niet. Ten eerste is die les er dus een, uh, een les die kun je leren. Dus dat moet je niet, uh, die fout moet je niet herhalen. De Denen waren vorige week overigens bij ons om te kijken hoe wij het doen. En waren erg onder de indruk. Maar uh, kijk, zo'n gemeente heeft er wel uh, belang bij dat ze natuurlijk uh, niet onnodig kinderen in residentiële plaatsen of gesloten jufstof plaatsen. Dat is ook heel slecht voor kinderen, dus dat moet je echt ook alleen maar doen ja. als het echt nodig is in het, oude, in het huidige systeem. Uh, kon je die rekening gewoon bij, de, bij het ministerie van Justitie of VWS dumpen, want die betalen dat. Dan bleven die kinderen daar veel te lang zitten. Dus er is een goede prikkel om dat te voorkomen, ook al omdat gemeentes daarvoor moeten gaan betalen. Aan de andere kant, als ze te lang wachten, omdat ze denken, ik wil goedkoop, ik, ik heb geen geld voor een gesloten plaatsing en het is echt nodig, dan snijden ze zichzelf ook in de vingers, want dan, dan, dan gaan de kosten alleen maar uit de hand lopen. Dus er is nu een financiële prikkel om het om het a, voor de kinderen die het niet nodig hebben ook te voorkomen... en voor de kinderen die het echt nodig hebben zo snel mogelijk te doen. Maar dat is inderdaad de kritiek die uit Denemarken kwam. Daar hebben ze zichzelf in de vingers gesneden. Te lang met die kinderen gesold om ze uiteindelijk naar die, die specialistische hulp... dat laatste redmiddel, het te huis, te sturen. Wat is dan de garantie dat dat hier niet gaat gebeuren? Nou, dat is dus echt een belangrijke les. En dat zie je. Dat, dat is ook wel een beetje mijn zorg. Hè. De mensen, bij Bureau Jussen gaan we ook over die meest kwetsbare doelgroep... Die meest ...met de meest zware problematiek, dat de gemeentes dat nog een beetje uh, naar achter schuiven. Daar willen ze nog niet te veel van weten. Ze zijn vooral met het voorkomen van, van problematiek bezig. En er is nu een doelgroep die gewoon heel ernstige problematiek heeft. Maar nogmaals, de gemeentes, ik, dan, ben ik, dan ben ik nog uh, ervoor dat het aan de gemeentes gaat... ...omdat hmm. gemeentes uh, uh, ervoor kunnen zorgen dat dat, uh, dat dat veel beter gaat. Bijvoorbeeld, er, er zitten nu kinderen in, die gesloten, of, of in de gesloten jeugdzorg... Die leren daar vaak een jaar of anderhalf jaar en dan komen ze terug en dan is er niks voor ze geregeld in de gemeente. En dan vallen ze weer terug. Ja. Dus anderhalf jaar verspild geld. Nou, als je al die dingen gewoon bij de gemeente houdt, dan komt er dus ook een, een prikkel om het, om het gewoon, uh, gewoon goed te doen. Ja, maar u geeft het al aan. Uh, dat moet dan ook kunnen voor dat geld. En het is duidelijk dat de staatssecretaris Van Rijn, die gaan we trouwens spreken na negen uur, ook wil bezuinigen. Vijftien procent moet er vanaf de komende tijd. En de Denen zeggen juist, het is duurder geworden. Ja, nou volgens mij zeggen de Denen, je moet, uh, in het begin, je moet in het begin investeren en na vier of vijf jaar ga je terugverdienen. Precies. Uh, en, en zo gaat dat in Nederland. Uh, dat is een beetje de gebroken schepping noem ik dat. dat als de Rijksoverheid decentraliseert, dan gaat er altijd een forse bezuiniging vanaf. En het gaat altijd wat te snel uh, in het dan wat, dan wat realistisch is. Maar het begint op 4% in 2015, het loopt op naar 15% in 2017, dat zou in principe wel, wel kunnen, mits we vandaag beginnen en niet wachten op 1 januari 2015. Mits gemeenten snel uh, als het ware nu al gaan oefenen met uh, bijvoorbeeld ook die moeilijke doelgroep, zodat ze weten wat ze daar, uh, hoe ze daar het beste opdrachtgever voor kunnen zijn. Uh, uh, en heel belangrijk, want dat is mijn grootste zorgpunt op dit moment, dat er duidelijkheid komt over de budgetten, Want er is op dit moment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 Ik vind het, het doet me een beetje denken aan dat beam me up, Scotty. Ja. Weet je wel, zo'n halfronde... Ja. Zou u het eens willen proberen, als bezoekster? Nee, zeker? Ja. Dan kunnen wij hier lezen wat er allemaal gebeurt. mag je een pas? Ja. Mag je? Oh, pas maar voor de lezer. Ja. Mag je instappen? Ja. Je haren bij nou, elkaar. Het was leuk je te leren kennen. Ja. <laughs> de haren wapper in de wind. Measuring ja, running. Als groen blijft, is er niets aan de hand. Dan ja. wordt deze zo dadelijk...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 Want dus het, het Priem van Kaba, de Rudy van Rijswijk onder andere met hem. En Kaba is het bedrijf dat de snuffeldeur bedacht. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Uh, Marcel, ik uh, noem maar eventjes twee files uit het uh, lijstje. De A1 nog steeds uh, dicht van Amsterdam naar Apeldoorn bij Amersfoort Noord. Heeft te maken met technisch onderzoek naar een ernstig ongeluk. Uh, vanaf de afritssoes zo'n 10 kilometer. En we hadden vanochtend ook een aanrijding op de A1 richting Amsterdam. Dat is alweer een tijdje open, maar daardoor is het wel behoorlijk druk... nog op de A6 van Lelystad naar Muiden. Het is langzaam rijden tussen Almere Buiten en Almere Poort over zo'n 13 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Voordat hij er erg in had, werd hij overmeesterd. Al-Qaeda-kopstuk eh, Anas al-Libi. Hij was op weg van de moskee naar huis in de Libische hoofdstad Tripoli. En toen plukte een elite-eenheid van het Amerikaanse hem van straat. Al-Libi werd al jaren gezocht door de Verenigde Staten. Hij zou in 1998 betrokken zijn geweest... bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Er kwamen honderden mensen bij om het leven. Gerbert van der A, historicus... En kenner van Libië, meneer Van der A, goeiemorgen. Goedemorgen. Zou de Libische overheid ervan geweten hebben, denkt u? Van die nou, actie? Ik, ik, ik denk dat er wel mensen in, binnen de overheid zijn die, die ervan hebben geweten. Maar, maar, maar de meeste mensen niet. En het probleem met, met Libië is ja, dat er niet echt een goed functionerende overheid is. Dus het... Ja, sinds de val van Gaddafi is het een beetje een, een, een maffia-staat uh, aan het worden met allerlei criminele elementen binnen die mm -hmm. regering. Dus nee, ik, ik, het lijkt me heel verstandig dat de Amerikanen zo min mogelijk mensen op de hoogte hebben gebracht. Ja, nu lijkt de Libische overheid meer te willen weten, eist het tekst en uitleg van de Amerikanen. Mm -hmm. Hoe valt dat in Libië, zo'n actie? Ja, nou, ik, ik heb uh, gisteravond nog contact gehad met, met wat mensen. En nee, grofweg kun je Libië, net zoals andere landen in de regio, een beetje... ...onderverdelen in, in, in, in mensen die, die een beetje fundamentalistische ideeën hebben... ...en mensen die meer liberale ideeën hebben. En ik, ik sprak een, een, een tamelijk liberale Libiër. Ja, die, die vond het eigenlijk wel nuttig dat de Amerikanen hadden ingegrepen. Want die zei ook van ja, de Libische regering doet zelf helemaal niks... ...en als we deze Al-Qaeda mensen met rust laten, dan kunnen ze in alle... Uh, rust uh, allerlei terreurdaden voorbereiden in, in, in Tripoli, waar, die, waar die al Libië woonde. Dus ja, die, die man vond het wel nuttig dat de Amerikanen uh, het dan voor de Libiërs opknappen... als, als, als de regering zelf niks doet. En, en als u zegt dat de regering daar zo zwak is en geen grip heeft op de samenleving... begint Libië dan een ja, mooi, mooi land te worden voor, voor dit soort mensen, voor terroristen? Een soort free haven? Ja, ik. ik, Safe haven. ik ja, dat, dat, dat sinds de. Je had natuurlijk uh, het noorden van Mali, dat tot een jaar geleden een soort Al-Qaeda-staat geworden was. Toen hebben de Fransen daar ingegrepen. Um, ja, sindsdien uh, lijkt het er sterk op dat, dat inderdaad Libië het nieuwe Al-Qaeda-bolwerk in het noorden en, en westen van Afrika is, is geworden. Um, ja, en het lijkt mij ook de ideale plek voor Al-Qaeda op, op dit moment. Inderdaad, door de afwezigheid van centraal gezag uh, kun je daar in, in alle rust uh, aan, aan, aan het uitbouwen van je, van je netwerk uh, werken. En is dat allemaal nieuw voor Libië, of hebben ze daar ook van oudsher al wel wortels? Nou ja, kijk, Al-Qaeda al was ten tijde van Gaddafi, vooral in het oosten, uh, uh, op een bepaald moment in de jaren 90, dus dat is al 20, 20, 25 jaar geleden, waar ze behoorlijk invloedrijk. Maar Gaddafi had een heel effectief veiligheidsapparaat. Dus die heeft uh, met bruut geweld Al-Qaeda onschadelijk gemaakt. En in die tijd is die alibi al dus ook uh, gevlucht, net als heel veel andere al qaeda types in, in, in Libië. Um, maar, maar ja, dat, dat is... Uh, uh, sind, sinds Gaddafi weg is is, is, is er van dat effectieve veiligheidsapparaat niks, niks meer over. Dus ja. Ja, het is allemaal veranderd. En dan komen ze dus weer terug. We, weet ja. u of er dan ook nog echte kopstukken tussen zitten? Wat zei, wat zei je? Weet u ook nog, of er echte kopstukken daar tussen zitten in Libië? Nee. Je, je had zelfs al tijdens de revolutie uh, uh, tegen Gaddafi uh, kwamen er telkens uh, namen tevoorschijn die, die dan een belangrijke rol speelden in, in het militaire verzet. Je had bijvoorbeeld de militaire leider van, van Tripoli, de hoofdstad Abdelhakim Belhards. die heeft raad later nog meegedaan aan de verkiezingen. Ja, dat, dat, dat... Van hem werd, werd ook gezegd uh, dat, dat hij uh, in het verleden uh, een hogere rol heeft gespeeld... binnen, binnen het internationale Al-Qaeda-netwerk. En in, in de oostelijke stad derna, uh, de, ja, dat, dat is al meteen na de revolutie... is dat een, een soort salafistisch bolwerk geworden... Ja. van mannen met, met lange baarden die daar uh, de dienst uitmaken. En toen ik een jaar geleden in Zichten was... De, de, de, de stad waar Gaddafi vandaan kwam... toen ging ik naar de universiteit... Een, daar werd ook, ja, die werd gewoon uh, be, bewaakt door, door, door jongens met, met lange baarden. Die zeiden van ja, je, je mag wel het universiteitsterrein op. Maar je mag geen foto's maken van vrouwen. Dat was een beetje de enige, <laughs> enige uh, boodschap die ik meekreeg. Nou, klinkt allemaal niet zo positief meneer van der A. Hartelijk dank voor de ja. uitleg. Oké, okay, dank u wel. Gerbert van der A hoort u. Het NOS Radio 1 Journaal. Yeah Deze hoorde je met Wishful Thinking. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Femke Woldhuis. Medewerkers van Bierbrouwer Grols leggen woensdag het werk neer... uit protest tegen het vastlopen van de CAO-onderhandelingen. Dat meldt nu.nl, die hebben de FNV gesproken. De vakbond wil niet dat de Bierbrouwer... een variabele beloning in het leven roept. Grols biedt werknemers 2% loonsverhoging... waarvan 1,25% pas wordt uitgekeerd... als het bedrijf de eigen vastgestelde norm haalt. De medewerkers vinden dat ze een structurele loonsverhoging verdienen... gezien de prestaties van het bedrijf. Moederbedrijf S.A.B. Miller zag het afgelopen jaar de winst met 14 procent stijgen. Houdministers Onno Ruding en Jan Terlauw maken zich zorgen... over de begrotingsonderhandelingen die het kabinet voert met de oppositie. Duurt veel te lang, zeggen ze op BNR. We weten allemaal dat het zorgelijk is, maar dat het ook nog zo lang duurt... is een slechte zaak. Want dat is ook niet goed. De Nederlandse bevolking wil op een gegeven moment na wekenlang wachten duidelijkheid hebben. En uh, dat vind ik echt, echt zorgelijk. Al dus Onno Ruding, volgens de oud-CDA, ziet er niets anders op voor het kabinet dan water bij de wijn te doen. Meer dan de helft van de vrouwelijke Australische huisartsen wordt seksueel geïntimideerd door patiënten, schrijft The Guardian op basis van een brief die wetenschappers hebben gestuurd naar het Medical Journal of Australia. Vrouwelijke artsen krijgen seksuele opmerkingen van patiënten en worden gevraagd ongepaste onderzoeken te doen. Ook krijgen ze ongevraagd bepaalde lichaamsdelen te zien. Volgens de onderzoekers wordt 55 van de vrouwelijke huisartsen... lastiggevallen door een patiënt. Commissaris van de Koning Wim van der Donk heeft aangifte gedaan... over het uitlekken van de bouwstop die de provincie op 20 september afkondigde. Meldt het Brabants Dagblad. Van der Donk is volgens de krant tot de conclusie gekomen... dat de maatregel buiten het provinciehuis al bekend was... toen er op 20 september voor het eerst in het openbaar over werd gesproken. En dat gebeurde tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het lekken betekent een schending van de geheimhoudingsplicht...